3.2. Cultuur en creatieve stad. De culturele sector van Nijmegen is van grote waarde. GroenLinks biedt ruimte en vrijheid aan het experiment, kleine en nieuwe initiatieven. Om iedereen te kunnen laten deelnemen is het belangrijk dat het aanbod van kunst en cultuur maatschappelijk breed en lichtdrempelig is. Culturele organisaties gaan vaker samenwerken met het amateurcircuit. GroenLinks wil de samenwerking in de culturele sector verbreden... ...door ook op samenwerking met andere domeinen zoals economie, openbare ruimte, welzijn, onderwijs en wetenschap aan te sturen. In elk cultureel veld in Nijmegen krijgen talenten de kans zich te ontwikkelen. Elke keten krijgt daarom een eigen talentontwikkelingstraject. Hiervoor zijn broedplekken nodig. De gemeente stuurt hierop aan door broedplekken te faciliteren en budget voor talentontwikkeling toe te kennen aan ketens. In Nijmegen worden veel archeologische opgravingen gedaan, waarbij bewoners meer betrokken worden. We beschermen zoveel mogelijk industrieel erfgoed en stellen voormalige bedrijfspanden beschikbaar voor culturele en creatieve ondernemers. GroenLinks wil het Nijma-kwartier, met de voormalige gebouwen van Vasim en CP Kelco, ontwikkelen tot een bruisende plek voor ambacht, recreatie en kunst en cultuur. Onze actiepunten. 1. In onze stad zijn levendige musea die voor inwoners en toeristen aantrekkelijk zijn. Museum Met Valkhof blijft voortbestaan en groeit weer uit tot een museum waarvoor mensen naar Nijmegen komen. 2. Culturele activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen. Dit kan met een stadspas of kortingskaart voor culturele activiteiten. 3. Een centraal aanspreekpunt maakt het voor amateurkunstenaars makkelijker om een plek te krijgen binnen een keten. Daarnaast ondersteunt elke keten talentontwikkeling. 4. Nijmegen stimuleert publieksarcheologie. Geïnteresseerde inwoners krijgen de mogelijkheid mee te graven bij opgravingen. Dit kan in de vorm van evenementen. 5. Het Nijma-kwartier met de voormalige gebouwen van Vasem en C.P. Kelko wordt een levendige plek voor ambacht, recreatie, kunst en cultuur en verticale stadslandbouw. Hier is ook plaats voor ondernemers die op termijn het Honigcomplex verlaten. 6. In het Waalfront houden bouwplannen rekening met industrieel erfgoed, zoals delen van de oude honingfabriek. 7. Het Valkhofpark wordt zo spoedig mogelijk opgeknapt. Na meer dan tien jaar praten en verspeelde investeringen stoppen alle plannen voor de bouw van het Donjon. 8. Monumenten, zoals de kelder onder het stadhuis, het gebroeders van Limburghuis en de Kruittoren, worden vaker opengesteld en voorzien bezoekers van informatie over de geschiedenis van het monument en de stad. 9. Culturele evenementen worden zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk georganiseerd. 10. N1 vormt zich om naar een modern en veelzijdig regionaal mediacentrum waarbij veel aandacht uitgaat naar het begeleiden van stagiairs en een podium bieden aan jong talent. Wat hebben we bereikt? Cultuureducatie is overeind gehouden om jongeren kennis te laten maken met cultuur. In alle wijken is er een bibliotheek opengehouden. De bibliotheek op school is een succes. Kleine initiatieven zijn ondersteund, zoals het Poëziecentrum en de Nachtburgemeester. Met het vernieuwde Don Roosje staat Nijmegen goed op de kaart als popmuziekstad.